Deel 62 staat hij eindelijk internationaal op de kaart. Harry de Hemmer met zijn Casanova wordt zijn zoontje door Aard naar Marokko gestuurd... om een partijtje hash op te halen. En waarom? Omdat Aard bang is dat Harry de boel verlinkt aan de kit. Pis jij nou tegen mijn palm? Hé, hey, arbeider. Verwerken. man. <truh> Harry, niet doen, man. Harry, hou op. En waarom deed jij niks, klootzak? Hey, ho, ho, ho, niet doen. Hey, ik ben het. Ik, ik werk toch voor ja, jou. doet dat dan. Hij moet naar het ziekenhuis. Maar als jij niet opschiet... Hey, rustig, oké, okay, oké. Okay. Ja, oké, okay, oké. Okay. Spoel die palm schoon. Je stond aan pissen tegen mijn spullen. Nee, nooit niet. Rustig, Sam. Ik ga zo met je ballen. Ik moet eerst mijn vriendinnetje aan het lachen maken. Ja. God, wat log. Hé, hey. wat is er met jou? Tijdelijk had ik nog niks gezegd. Laat me gewoon even, ja. Ben je nou ineens bang voor deze macho? Bang dat die bezit van je neemt? Hou op. Suzanne. Nee. Mijn eerste liefde. Dat was Judith.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 Nou, niks te veel gezegd, toch? Wat doen al die containers hier? Handel. Voor Afrika. Vriendje van mij is aan me bezig. Oh. Ja, maar het duurt eeuwen voordat hij die vergunningen rond heeft. Komt hij hier vaak? Dit jaar is hij er nog niet geweest. Zit vooral bij de een of andere ambassade. Ik wil mijn handel eigenlijk hier niet zo los hebben liggen, rooien. Dat hoeft ook niet, Aad. Zie jij die container daar? Die is van ons. Deze? Mm -hmm. Heel goed, rooien.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 Gewoon boter bij de vis. Heb jij wat voor mij, heb ik wat voor jou. Dat had ik niet van je verwacht. Dan keer je me slecht. En nou, oprotten, want ik heb het druk. Salam maar Smeet. Ach, het mocht het mocht het mocht. Ik heb in de meer zit Ik heb het niet meer teruggekomen. Wie ben jij dan? Johnny. het mannetje van Aat. Nou, dit is het dus.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 Ey, ey, jongens, even kalm nou, hey, hey kwijt, stop! Goed, 193, 94, 94, 95, 96... Waarom werken jullie niet door? Ik de meeste ik moet even tellen, vriend. Jongens, er moet gewoon doorgewerkt worden. Er zijn genoeg gangsters op de loer, en als die weten dat er een shipment hier vandaan vertrekt, komen ze ons brood Picky. Hey, Hé, zeur nou niet aan mijn kop. Dan moet ik weer helemaal opnieuw, ja? Goed. 1, 2, 3. Kom op, man, tempo maar tempo maken, man. Hoe ja, je Graag. Die verkoopt zal alleen van die shitpaden is. Jalla zit, jalla Waar hebben ze het over? Ze willen weg, man. Weet je hoe lang we hier al bezig zijn? lekker warm, Piki. <laughs> goed, 812. Heel goed, 812. Als dus ik jij was, zou ik even beginnen met wat te drinken, Gouzer. Dus we zijn het eens? Tuurlijk zijn we het eens. Mooi. Hele, hele, hele, smet. Komen naar de Nou, waar wachten we op? Er komt zwaar weer aan. Dat wachten we af. En waarom? Veiligheid.